12 uur. Het NOS Journaal door Alt Meegens. Goedemiddag, een groot in Rusland naar toedracht vliegtuigongeluk, tegenstellingen binnen FNV over pensioenakkoord nemen toe en zwemster Hinkelin Schreuder uit de selectie voor het WK gezet. Het is bewolkt, nu en dan valt er regen. Later in de middag wordt het droog en dan breekt zelfs plaatselijk de zon even door. 18 graden wordt het aan zee, 22 graden in het oosten van het land. Morgen middags buien met opnieuw veel bewolking. En ook dan ligt de temperatuur rond de 20 graden. Vliegtuig dat gisteravond laat neerstortte in Rusland verloor onverwacht veel hoogte. Dat blijkt uit een eerste onderzoek op de grond. Bij de vliegramp met de Tupolev kwamen zeker 44 mensen om het leven. Correspondent Kisha Hekster. Kisha, uh, wat is het laatste nieuws rond het ongeluk? Van de totaal 56 passagiers waren vier buitenlanders, waaronder een Nederlander die omgekomen zou zijn, volgens de Russische passagierslijst. Dat wordt aan de Nederlandse kant nog niet bevestigd overigens. Verder is er ook een Zweet en een aantal Oekraïners onder de slachtoffers. Een compleet Amerikaans-Russisch gezin zou dood zijn. En ook een bekende scheidsrechter die in de Russische competitievloog is omgekomen bij het ongeluk van de gewonden. Weten we dat het er zeven zijn, dat ze er heel slecht aan toe zijn. Een deel van en uh, wordt later vandaag naar Moskou gevlogen voor behandeling. Maar sommige anderen zijn er zo slecht aan toe... dat dat niet eens mogelijk is. Er is bekendgemaakt dat er in Karelië... een uh, periode van drie dagen van rouw is afgekondigd. Verder heeft president Medvedev zijn condolences ook al uh, uitgebracht aan de nabestaanden... die voor een deel vanuit Moskou en ook vanuit Oekraïne... vandaag later naar de plek van het uh, ongeluk uh, zullen vliegen... waar inderdaad een grootscheepsonderzoek aan de gang is. Ja, ja gisteravond laat stortte dat toestel neer vlak voor landing. Uh, in één keer schijnt het veel hoogte te hebben verloren. Uh, weet je al meer over de oorzaak? Er wordt hier rekening gehouden met drie mogelijke scenario's. Ofwel een menselijke fout, ofwel er was iets met het toestel aan de hand, een technische fout. Ook het scenario dat er iets met de landingsbaan mis zou zijn, hoor je veel langskomen. En dan vooral dat de verlichting van die landingsbaan het niet gedaan zou hebben. Terwijl er in dichte mist gevlogen werd. En dan is het natuurlijk wel handig, op zijn minst, om een landingsbaan te kunnen zien. De, de theorieën over waarom die verlichting het niet zou hebben gedaan, die lopen uiteen. Sommigen zeggen het vliegtuig heeft dat zelf veroorzaakt... dat toen het hoogte verloor een elektriciteitskabel is geraakt... waardoor die verlichting uitviel. Anderen zeggen nee, er was helemaal geen verlichting. Dat zou niet uh, heel opmerkelijk zijn... omdat de toestand van Russische vliegvelden vaak te wensen overlaat. Degene die verantwoordelijk is voor dat, vliegtuig, uh, voor dat vliegveld... die heeft laten weten dat alles in orde was... dat het vliegveld voordee aan alle internationale veiligheidsvoorschriften. Maar voor de zekerheid is de Russische de Russische onderzoekscommissies een uitgebreid onderzoek begonnen... naar de toestanden rond dat vliegveld, maar ook naar de vliegtuigmaatschappij. Roes Air, die bekend staat chartervluchten uit te voeren op bestelling. Dus vaak voor rijke Russen. Dat was in dit geval vermoedelijk niet het geval. Maar goed, het duurt nog even voor die zwarte dozen naar Moskou komen... en voor duidelijk wordt wat er precies gebeurd is. Kiesja Hekstra, dank op Schiphol beginnen rond deze tijd Rijksambtenaren met acties voor een betere CAO. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de overheid zitten sinds februari muurvast. De bonden eisen 2% meer loon, maar minister Donner houdt vast aan de nullijn voor ambtenaren, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Donner en de bonden zijn alleen nog in gesprek over de manier waarop de overheid moet omgaan met medewerkers bij bezuinigingen en reorganisaties. De bonden zijn bang dat er tienduizenden banen verdwijnen... Als het kabinet zijn plan uitvoert om 1,8 miljard euro te bezuinigen op het ambtenarenapparaat. De subsidieregeling om de verkoop van schone bestelauto's te stimuleren, die stopt zaterdag. Volgens staatssecretaris Atsma is de belangstelling voor de regeling zo groot dat het geld nu op is. Want eigenlijk zou de regeling pas over drie maanden aflopen. Maar dat wordt dus vervroegd. De branchevereniging van autoverkopers BOVAG.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 Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Het is een doodlopende weg, het is luchtfietserij. Normaal worden die tegen de werkgevers worden gebruikt. Maar nu worden ingezet door FNV-voorzitter Agnes Jongerius... in de strijd tegen de eigen bonden. Ja, we vragen het, Bert van Sloten, hoe, hoe zit dat? Waarom die harde taal, Bert? Ja, je had het vroeger nog wel eens over een richtingenstrijd binnen de vakbewegingen. Had je nog gestaalde kaders? Dat is het niet helemaal, maar er zijn wel uh, belangentegenstellingen. Belangentegenstellingen tussen de aangesloten bonden. FNV-bondgenoten, Abfacabo, FNV-bouw, die lopen allemaal niet parallel die hun uh, belangen. En het prestige van de voorzitter van Agnes Jongerius uh, staat uh, op het spel. Ze roept in feite uh, de troepen tot de orde. Ze wil dat ze luisteren, maar ja, de troepen luisteren voorlopig niet. Ja, wa waarom luisteren? Of niet? Nou, er zijn gewoon verschillende agendas. Uh, binnen bondgenoten zijn er trouwens ook mensen die zeggen van, uh, we willen dat de voorzitter weggaat. Dus die zagen aan de poten van Agnes Jongerius, de stoelpoten dan. Uh, gebruiken deze discussie om uh, haar positie te verzwakken. Verder zijn de pensioenafspraken uh, in de visie van bondgenoten slecht. Die uh, hebben te maken met heel veel pensioenfondsen en het gevoel gewoon dat dat niet goed geregeld is. Binnen Avacabo, de ambtenarenbond, is er ook heel erg veel kritiek. Die zijn vandaag de kaderleden bij elkaar. Heel spannend of die ermee in zullen stemmen of niet. En verder is er dus verzet ook bij de FNV Bouw. Die hadden twijfels, maar gaven uh, Jongerius het voordeel van de twijfel. Maar die hebben alles nog eens laten doorrekenen. En die vrezen nu dat de gemiddelde bouwvakker gewoon financieel op achteruit zal gaan. Die geven nog geen negatief uh, stemadvies over dat uh, referendum. Maar die hebben de minister gevraagd om nieuwe berekeningen. En dat draait dan allemaal om die verhoging met 0,6 procent. Dat is een beetje technisch detail uit het uh, akkoord. En de grote vraag voor de FNV Bouw is, houden mensen uiteindelijk meer geld in hun hand over of niet? En voorlopig zijn ze daar niet van overtuigd. Ja. Yeah. En, en vandaar dat uh, mevrouw Jongerius op deze manier uh, terugblaft? Ja, terugblaffen is uh, inderdaad wel een beetje het woord. Want het is gewoon uh, forse taal tegenover elkaar. Komende vrijdag overigens, dan zal nog meer duidelijk worden. Dan komt uh, de bondsraad van FNV-bondgenoten uh, bij elkaar. Daar hebben ze al gezegd, diverse sectoren, onder andere uit de metaal. We gaan actie voeren. En dat gaan ze nog doen voor de komende uh, zomer. Dat referendum waar ik het net over had, dat is uitgesteld. Het zou eigenlijk binnen een paar weken worden gehouden. Maar dat wordt uh, later deze zomer heen getild. Het wordt spannend. Ja. En uiteindelijk zal de conclusie uh, uh, toch wel zijn, wat ook de uitslag is. De positie van de voorzitter van Agnes Jongiris zal zwakker zijn dan voorheen. En hoe zwak, dat zullen we zien aan het eind van de zomer. Gaan we afwachten. Dankjewel, Bert van Sloten. kwart van de mensen die op een spoorwegovergang om het leven komen is man. 40% daarvan is jonger dan 30. Dat zegt spoorbeheerder ProRail dat alle overwegongelukken in de afgelopen tien jaar heeft onderzocht. Vooral jonge mannen nemen grote risico's... door alarmbellen en gesloten overwegbomen te negeren. En gemiddeld kost dat tien mensenlevens per jaar. ProRail begint vandaag een campagne... tegen roekeloos gedrag op spoorwegovergangen. Dan helemaal naar de andere kant van de wereld. Het vliegverkeer in Australië. Dat ligt daar opnieuw voor een groot deel plat. Als gevolg van die aswolk. De drukste vliegvelden van het land zijn gesloten. Het is voor de tweede keer dat de as uit de Chileense vulkaan... Roet in het eten strooit, om het zo maar eens te zeggen. Robert Portier, onze correspondent. Robert eh, vliegt er helemaal niks meer boven Australië nu? Nou, wel heel erg weinig inderdaad. Want de belangrijkste vliegvelden zijn gesloten. Dat zijn City en Melbourne. Maar ook het vliegveld van Canberra en Adelaide is gesloten. En alle Australische vliegtuigmaatschappijen hebben hun vluchten opgeschort. Dat betekent dat duizenden mensen zijn gestrand. En dat ook de kleinere vliegvelden allemaal problemen hebben omdat die natuurlijk hun uh, mensen niet meer kwijt kunnen naar de grote vliegvelden. Nou, het was net op het nieuws, lege vertrekhallen. Iedereen die uh, ervan afweet is toch maar thuis gebleven. Uh, heeft niet eens meer geprobeerd om naar die vliegvelden te komen. Uh, de toeristen zoeken uh, onderdak in de stad. Ook de zakelijke bezoekers doen dat. Geen slaapzakjes dus. En Qantas heeft zijn vluchten 24 uur opgeschort. Alle vluchten die al onderweg waren naar Sydney of naar Melbourne die zijn uitgeweken naar Brisbane. En de mensen die daar nu zijn gestrand... Ja, die moeten doen met bussen of die moeten gewoon wachten. Ja, uitgestrekt land, Australië, voor een groot deel ook afhankelijk dus van, van vliegverkeer. Uh, dat betekent een enorme schadepost. Ja, al is nog niet bekend hoe hoog die schade eigenlijk precies is. Uh, er zijn inmiddels uh, door Virgin Airlines 170 vluchten afgelast. Dat zijn binnenlandse vluchten. 120.000 mensen worden daardoor beïnvloed. Moeten hun plannen omgooien of moeten gewoon thuis blijven. De toeristische sector heeft begroot dat het 7 miljoen euro per dag kost... ...en het duurt nog minimaal een dag voordat het voorbij is... ...maar waarschijnlijk zelfs nog wel twee. En misschien dat er dus de komende weken nog vaker op deze manier... ...het vliegverkeer onderbroken moet worden, Robert? Nou, op dit moment is het zo dat die aswolk... ...die draait rondjes rond de wereld. Uh, het is zo dat het vorige week voorbij kwam... ...dat het vliegverkeer een paar dagen onregeld is geweest... ...en dat uh, het toen wachten was totdat die wolk de wereld was rondgedraaid. Op dit moment lijkt het erop dat het twee dagen duurt... ...voordat de aswolk weer verdwenen is... Maar het is afwachten hoe lang het duurt voordat het weer terugkomt en hoe sterker het dan is. Dus ja, het zal nog wel even voortduren. Okay. Robert Portier in Australië, dankjewel. In Rotterdam, in de haven daar, zijn vannacht twee mannen aangehouden die worden verdacht van koperdiefstal. Agenten zagen een man lopen met een plunjezak. Daarin bleek 50 kilo koper te zitten. Hij had ook nog een rugzak bij zich en daar zat nog eens 10 kilo koper. Vermoedelijk afkomstig van een bliksemafleider, de politie. Ja, hij kon dus ook niet snel zichzelf uit de voeten maken, want daarvoor was uh, de rugzak en de plungebouw iets, uh, iets te zwaar voor. Wij gaan nu als eerste proberen te achterhalen waar de bliksemafleider uh, vandaan komt, want dat uh, ja, is gewoon echt levensgevaarlijk. En natuurlijk gaan we kijken wat in de plunjezak zat, waar dat vandaan komt, dan gaan we die ook achterhalen. Toen de agenten met een politiehond het terrein afzochten, vonden ze een tweede man die op een dak stond. En ook die is voor verhoor meegenomen naar het Rotterdamse politiebureau. Sport. Hinkelien Schreuder, de zwemster, is door technisch directeur Jacco Verharen... verwijderd uit de selectie voor het WK volgende maand in Shanghai. Schreuder maakte in 2008 deel uit van de estafetteploeg die Olympisch Goud won... op de 4 keer 100 meter vrije slag. En in 2009 werd ze met diezelfde ploeg wereldkampioen. Verharen ligt zijn besluit toe. Nou, ik heb uh, afgelopen zondag uh, hier tijdens een wedstrijd in Rome... of na de wedstrijd eigenlijk... Uh, heb ik uh, een gesprek gehad met Marcel Wouda, haar coach, en Hinkelien.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 Ons coach Max Caldas heeft merel de Blaai van Laren als vervangster opgeroepen. De verwachting is dat Vanas wel fit aan de voorbereiding op het EK kan beginnen. Dat toernooi wordt eind augustus in het Duitse München Gladbach gehouden. Oscar Moens beëindigt zijn loopbaan in het betaald voetbal. De 38-jarige doelman heeft na overleg met zijn club Sparta besloten geen gebruik te maken van de optie om zijn contract te verlengen. Moens speelde in zijn loopbaan onder meer voor AZ, voor Genua in Italië, voor Willem II, voor PSV. En voor de Dayton Dutch Lions, dat is in Amerika. Speelde ook twee Interlands voor het Nederlands elftal. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Grootscheepsonderzoek in Rusland naar toedracht vliegtuigongeluk. Tegenstellingen binnen FNV over pensioenakkoord die nemen toe. En zwemster Hinkelien Schreuder is uit de selectie voor het WK gezet. Het is 13 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen serveert Jurgen van den Berg de lunch.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 Goedemiddag allemaal. Wat hebben de omroepplannen van het kabinet eigenlijk voor gevolgen voor de kleine, levensbeschouwelijke en geestelijke omroepen? Een reactie zometeen van iconbaas Martin Freuberg. En daarover gaat het ook in het mediaforum. Vandaag met presentatrice Sasha Morali en cartoonist Rubenel Oppenheimer. Want in de Telegraaf wordt gesuggereerd dat de PVV, met name Oud-GroenLinkser, tegenwoordig is de presentator bij de icon Paul Roosemullen dwars wilde zitten. Het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika. Maar... Hoe staat het continent ervoor als het gaat om de sociale en de maatschappelijke emancipatie? Op zoek naar een antwoord op die vragen reis ik de komende weken door het hart van Afrika. Van Cairo naar Kaapstad. En straks in de Nationale Nieuwsquiz, Dennis Vromans uit Lelystad. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De jongen die vorig jaar een journalist van de Gelderlander heeft bedreigd... is in hoge beroep gegaan tegen zijn straf. De toen 18-jarige zat drie maanden in de cel, maar werd meteen vrijgelaten... toen bleek dat de eis van het Openbaar Ministerie lager uitviel dan zijn voorarrest. De bedreiger wil nu een schadevergoeding. Hij bedreigde de journalist omdat hij een verhaal met zijn familie wilde publiceren... en dat de broer van de jongen iemand had doodgereden. De krant besloot vervolgens om het interview niet te publiceren. Psycholoog René Diekstra heeft op internet beelden gepubliceerd... waarop te zien is hoe een bejaard familielid in een verzorgingstehuis wordt bestolen. Diekstra meldde begin deze maand al dat hij die beelden heeft. De familie besloot een cameraatje te plaatsen in de omgeving van de oude vrouw... omdat er steeds geld uit haar portemonnee verdween. Op het filmpje hier ziet u hoe een personeelslid... mijn familielid eerst op het toilet zet. Dan haar slaapkamer binnengaat. Het tas pakt opent, de portemonnee eruit haalt, geld pakt... de tas weer dichtritst en terugstopt op de plaats waar ze die vandaan heeft gehaald. Inmiddels zijn er veel reacties binnengekomen op het verhaal van Dijkstra... van familieleden die hetzelfde melden. De Duitse voetbalbond onderzoekt of internet voorrang kunnen krijgen op tv-kijkers. Vanaf 2013 moet het Bundesliga-voetbal zaterdags om 7 uur s'avonds op internet te zien zijn. En pas om kwart voor tien komt dan de sportschau op tv... Nu is die uitzending al om half zeven s avonds. De Duitse kartelwaakhond is het eens met dit plan. Het langste tv-programma ooit gemaakt is een succes. Ruim 2,5 miljoen mensen volgden dit weekend in Noorwegen... de vijfdaagse tocht van een cruiseschip. Dat is meer dan de helft van de bevolking daar. De hele tocht langs de Noorse fjorden is nog steeds te volgen... Trouwens, via elf camera's die aan boord zijn. De route wordt gezien als een van de mooiste ter wereld. Het is vooral genieten van de mooie beelden... en het rustgevende geluid van de golven. Kunnen we die morgen niet gewoon een heel uur uitzenden? Nou, zo gaat dat nog uren door inderdaad... totdat het schip in het uiterste noorden van Noorwegen is aangekomen. Woont u dicht bij een ziekenhuis of brandweerkazerne... dan kan het luisteren naar de radio wel eens onderbroken worden. Een waarschuwingssysteem om automobilisten duidelijk te maken... dat een hulpdienst er langs moet... zorgt er namelijk voor dat radio-uitzendingen worden onderbroken. Maar dat gebeurt dus ook bij de huizen in de buurt. Toch heeft minister Schulz de Tweede Kamer geschreven... dat dit zogeheten flistersysteem er kan komen. Je hoort de sirene dus over de radio. Als uh, uh, zo'n kruising nadert, dan lijkt het er wel op voor ons dat het systeem goed werkt. Omdat je ook uh, bepaalde automobilisten zie je al eerder reageren op onze, op onze komst. Zeg maar. En omdat de commerciële omroepen bang zijn voor financiële schade... worden hun uitzendingen niet onderbroken door het waarschuwingssysteem. Gisteren besprak hij bij Knevelen van de Brink nog de laatste stand van zaken in Politiek Den Haag. Het ging vooral over de perikelen rond de rituele slachting. Maar parlementair verslaggever van de pers, Gustaf Bessems, gaat stoppen. In Den Haag althans. Hij keert het binnenhof de rug toe en gaat andere dingen doen bij de pers. Aan de telefoon is Gustaf Bessems. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom ga je stoppen, Gustaf? Ja, het klinkt zo allemaal wel heel dramatisch. Hè? <laughs> nou ja, je hebt het zelf in gang gezet. Ja, nou ja, ik uh, heb een uh, kleine vier jaar uh, bijna vol tijd op het binnenhof gezeten. En uh, weet je, het is bij dag van de pers ook allemaal niet zo ontzettend uh, rigide. Dus het is niet alsof politiek nu laat is voor mij. Of alsof ik daar nooit meer een verhaal over mag schrijven. En uh, zo'n gesprekje als dit is ook alweer riskant. Want misschien heb ik er over een jaar weer wel zin in. <lacht> uh, en dan krijg je al een soort Heitje Davids uh, effect. Maar voor nu uh, had ik er even genoeg van en zin ja. in andere dingen. Ja, Wat, wat is dat dan? Want uh, je, je voelde je daar uh, altijd al niet als een vis in het water? Of, of is dat van de laatste tijd? tijd? Nou, nee, niet als een vis in het water, maar ik heb het er heel erg uh, interessant gevonden en echt ontzettend fascinerend om een tijdje van die gedij uh, te zien. Uh, maar ik vind het niet per se een heel erg prettige uh, omgeving. Het is meer inderdaad heel interessant en kan heel erg de moeite waard zijn. En soms zonder daar al te gewichtig over te doen. Misschien een heel klein beetje belangrijk. Uh, maar ja, ik vind het niet, niet ontzettend... Leuk of aangenaam, dat niet per se. Wat, wat is dat precies dat het niet prettig is? Uh, ja, dat is ook allemaal een beetje persoonlijk. Sowieso was het voor mij uh, vergeleken met het werk dat ik daarvoor deed nieuwe dat je steeds op dezelfde plek uh, toe gaat. Uh, en uh, nou ja, ook, uh, ja, je bent best vaak in dezelfde uh, omgeving, zal ik maar zeggen. Dat is anders dan uh, wanneer je daarvoor gewoon als verslaggever op pad bent uh, geweest. Uh, en het is, uh, maar dat is niet per se alleen maar negatief, maar wel een verschil. Het heeft heel veel te maken met allerlei belangen. Hè. De mensen met wie je spreekt, ook uh, met een heel specifiek belang, zijn er ook heel getraind in. En dat, dat spreekt andere kanten van je aan. En dat heb ik helemaal niet erg gevonden. Sterker nog, heb ik soms uh, ook heel veel plezier aan gehad. Uh, maar nu, uh, ja... Ja. Ik zeg weer even zin in iets anders. Ja. Toen je aan die klus begon, hè, vier jaar geleden, dacht jij van... Uh, ik, ik ga dat heel anders doen dan wat we tot nu toe gewend zijn... van de Haagse verslaggevers? Een klein beetje, maar waarschijnlijk heeft iedereen die pretentie... als die uh, uh, ergens aan begint uh, van ik ga het nu allemaal anders en beter doen. Waarom zou je eigenlijk... Uh anders ergens aan beginnen. Ja, maar dat blijkt ook een beetje uit het boek van Joris Luijendijk. Hè. Die, die komt dat ook tegen, dat, dat mensen die daar nieuw komen... van welke afkomst ze ook zijn. Hè. Journalisten, voorlichters, politici. Iedereen het idee gaat anders doen. En toch ga je al heel snel mee in de... Ja, in, de in de modus die daar, uh, die daar heerst. Ja, ik geloof... Ik bedoel, wil daar niet uh, te bedankt over zijn. Want uh, zo bijzonder is het ook allemaal niet. Maar ik geloof op zich wel dat wij als club... Uh, los van mijzelf... Uh, erin zijn geslaagd om... ...redelijk vaak uh, ja, wat andersoortige verhalen en wat andersoortige vormen te brengen. En ik vind het zelf ook wel prettig. En we zijn ook we zijn een kleine redactie en we gaan er een beetje van uit... ...dat veel van onze lezers al veel nieuws hebben meegekregen. Dus heel veel van uh, ja, uh, het gewone nieuws, daar doen we niet zoveel mee. Of daar hoeven we ook niet zoveel mee te doen. Dus ik geloof niet dat het helemaal één een grote eenheidsworst uh, was. Maar ik heb ook niet het idee dat ik daar uh, totaal hemelbestormend... Uh, uh, alles uh, alles inderdaad. Mm. Ja. Maar dat, dat kwam natuurlijk ook nog bij. Jij was die jongen van die gratis kranten. Ma maakte dat nog iets uit daar? Um, nou, misschien een heel klein beetje, maar dat heeft zowel positieve als negatieve kanten. Ik bedoel, nu is iedereen aan gewend en uh, hè, op een gegeven moment merk je ook dat iedereen die een tijdje een rol heeft naar Den Haag, die krijgt zo'n beetje zijn uh, plek. Uh, misschien in het begin dat het wel een, wel een beetje werd onderschat. Uh, een enkeling kijker ook wel enigszins op neer, maar wat hielp was uh, dat zeker toen we daar begonnen hadden we ook gewoon een grote oplagen. Uh, en op een gegeven moment ja, merkt men ook dat uh, als je erin staat dat het effect kan hebben. Ja. En dan is het ook alweer vrij plat, dan gaat niemand zeggen dat wil ik niet omdat het gratis is. Ja. En jij werd, je werd, zeg maar, jij werd ook door ons in Hilversum ontdekt als zijnde iemand die op een hele heldere duidelijke manier fris uh, de boel kon duiden. Uh, dus je, nou, is schoof, ja, je schoof geregeld aan op de tv, bij de radio. Dat ga je straks dus ook allemaal eraan geven. Ja, dat weet ik niet. Ik, dat zou kunnen, dat niemand nu meer wil weten wat ik te heb. <laughs> nou ja, goed. Het, het is in ieder geval een, het, je gaat een grote trein neem ik aan bestrijken nu weer. Behalve dan dat politieke uh, gebeuren. Ja, aan, dat, aan dat is wel of... een beetje het idee. De, kijk, ik heb voordat ik uh, zo op Den Haag uh, me concentreerde... heel veel geschreven over onderwerpen als uh, integratie, islam in het westen, grondrechten, vrijheid van meningsuiting. Nou, het zijn allemaal onderwerpen die me denk ik altijd bezig gaan houden en uh, nu ook. En daarnaast wil we ook nog wel wat verbreden op andere terreinen. En ik weet nog niet helemaal precies hoe en in welke vorm. En ik krijg uh, bij de pers ook nog wel enige luchten even om dat uh, vorm te geven. Maar ietsje breder uh, wordt het wel weer, hoop ja. ik. Ja. Maar goed, we blijven je verhalen gewoon lezen in de pers. Nou, dankjewel. Heel ja, vrij. nee, maar dat is een vraag eigenlijk. Oh, dat vraagje. Oh, of ik bij de pers blijf wil je weten. Ja. Ja, zeker. Oké, ja. oké. Okay, okay. Nee, dan is dat even duidelijk. Uh, dan uh, wens ik je veel plezier de komende tijd om dat hoofd een beetje leeg te maken. En dan uh, zien we je weer terug. Dankjewel. je Hoi, hoi. Ja. Ustaf Bessem, zoals dat. Van de pers nog steeds. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. Ja, De Beatles. Naar blokken. Het mediaarchief. En vandaag eh, blikken we terug op een grote ontwikkeling in krantenland. Want vandaag, precies twaalf jaar geleden... kreeg Nederland voor het eerst gratis dagbladen. We hoorden net Gustav Bessen, werkt tegenwoordig bij de pers. Eh, dat waren er toen eh, twee, twaalf jaar geleden. Een Zweeds concern nam het initiatief met Metro... waarna de Telegraaf hals over kop volgde met Spits. Volgens het NOS-journaal van die dag... was het het begin van een heuse krantenoorlog. Kijk even naar Metro. Dan hebben we Kosovo. Dan hebben we een stukje cultuur met van de ploeg... Royal Wedding. Nou, dan hebben we de Spits van de Telegraaf. Ook een stukje cultuur. En Kosovo, de Royal Wedding.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 Is bij uitstek geschikt voor adverteerders. Als we er wat aan kunnen verdienen en ook nog eens kunnen bijdragen aan een grotere lezersmarkt, dan denk ik dat we het heel goed doen. Die markt is niet zo ontzettend groot, natuurlijk, in Nederland. Ik denk dat maar één krant zal overleven, uiteindelijk. Nou, ik, ik denk dat als er eentje geweest was, dat hij een goede kans gemaakt had. En nu zullen ze het allebei heel lang met heel veel verlies uh, moeten doen. Nou, dat bleek dus niet helemaal waar. Want op een gegeven moment had Nederland met Metro Spits dag en dus de pers... Uh, zelfs vier gratis dagbladen. Metro Spits hebben nu een oplage van ongeveer een half miljoen. De Royal Wedding trouwens waarover gesproken werd. Dat was het uh, huwelijk tussen de Britse prins Edward en Sophie Rice-Jones. Lunch met Jurgen van den Berg. De kleine levensbeschouwelijke en geestelijke omroepen komen vandaag in spoedvergadering bijeen... om te praten over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Omroepen als de RKK en ICON moeten tussen 2013 en 2015... 13 miljoen euro gaan bezuinigen op hun gezamenlijke budget. En dat is nu nog 30 miljoen. Aan de telefoon is Martin Freuberg, directeur van de ICON. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de minister wil dat de kleine omroepen zich beperken tot specifiek levensbeschouwelijke taken. Waarom is dat eigenlijk onredelijk? Want dat is toch jullie bestaansrecht? Wij maken alleen maar levensbeschouwelijke programma's, nu al. Oh, dat vindt de minister geloof ik niet. Nee, maar het is op zich, uh, bevreemdt het mij in ieder geval dat de minister zegt... ik bemoei me nergens met de inhoud. En ineens uh, bij ons, bij de levensbeschouwelijke omroepen zegt ze... daar ga ik me wel tegen aan uh, bemoeien. Overigens gaat het om dat we momenteel een budget hebben in zijn totaliteit van 27 miljoen als alle CO2 omroepen... en niet 30 miljoen, okay. zoals jij net ja, Dat scheelt weer 3 miljoen. Um, maar even, de, de, de, dus u vindt het wel degelijk inmenging van de minister... dat zij nu dit soort inhoudelijke opmerkingen maakt? Ja, ik vind dat uh, uh, vreemd. Uh, kijk, Volgens mij zijn het in ons geval de kerken die gaan over uh, de missie die wij hebben uit uh, te dragen. Wij houden ons keurig aan, aan de missie met onze documentaires, met programma's als het uh, Vermoeden, met de programma's rondom Paul uh, Rozenmurler. Wij willen een uh, venster op de wereld zijn. Wij zijn bezig met programma's die gaan over barmhartigheid en troost en uh, wie is de ander... En uh, dat past allemaal in onze missie en dat past ook in de missie van de kerk. En dat is levensbeschouwelijke televisie. Ja. Ik las een analyse van uh, Paul Janssen, dat is de parlementaire man van de Telegraaf. Um, en die suggereert eigenlijk een beetje dat de PVV um, probeert op deze manier oud-groen-links-voorman Paul Roosemulder een hak te zetten. Want die maakt programma's voor u, hè, voor de ICOM. Ja, ik kan niet uh, controleren of dat verhaal inderdaad uh, klopt. Maar als de PVV inderdaad heeft geprobeerd. en de Telegrafische over het oog. met een zeer wel ingelichte bron. zeker in politiek uh, Den Haag. dat heb ik hoog gezeten bij die krant, de politieke redactie. En als dit waar is, dan zou het betekenen dat wij zijn afgerekend. op persoonlijke rancune, uh, blijkbaar. van een Kamerlid uh, van de PVV. Uh, richting uh, ons en ja. Dan, dat zou me nog niet zo verbazen. Maar wat me dan wel zou uh, verbazen is dat partijen als het CDA en de VVD en de minister daar dus ook in mee zouden ja. gaan. Ja, goed, het zou overigens wel verklaren waarom de minister constant in de publiciteit en ook in haar brief uh, uh, schrijft van ik bemoei me niet met de inhoud en zo hoort het te zijn. Mm. En ineens hierop wel een uitzondering uh, maakt. Ja. Nou, ja, goed, zij zeggen misschien ook van wat, wat is er levensbeschouwelijker aan als Paul Rosenmuller op uh, reis gaat door Amerika bijvoorbeeld. Want dat heeft hij gedaan. Nou, dat kunnen wij uitstekend uh, uitleggen. Uh, en gaan zeker de nieuwe serie rondom Paul en het land van Obama bekijken. Dan zul je zien hoe dat uh, bij ons past. Vindt u dat de kleine zendgemachtigden uh, onevenredig zwaar getroffen worden nu door die bezuinigingen? Wij worden snoeihard uh, getro uh, getroffen en dat is onevenredig inderdaad. Dat gaat niet in balans. We hebben eerder uh, geconstateerd... Dat wij rekening moesten houden met zo'n 5 à 6 miljoen qua bezuiniging. Dat is iets anders dan die 13 uh, miljoen. Dat zou er halen zijn door efficiënter te werken en doelmatiger met elkaar om uh, te gaan. Nou, dat wil ik wel uh, uh, geloven. Maar die 13 miljoen, ik vraag me af waar dat op gebaseerd mm. is. Nou komt u vanmiddag bij elkaar, hè, met al die uh, kleintjes, met uh, alle respect gesproken. Uh, wat er natuurlijk ook achter zit, is dat de minister wil u in de. Ja, nou, ik zou zeggen, zal ik het laatst, positief zeggen, in de armen drijven van, van de grote omroepen. Dat u zich aansluit bij, uh, bij de grotere uh, fusies die nu uh, besproken worden. Um, ziet u daar eigenlijk iets in? Ja, maar daarvan heb ik al uh, veel vaker ook in de openbaarheid gezegd. dat wij natuurlijk kunnen voorstellen dat dat uh, moet uh, gaan gebeuren. Wij werken daar ook van harte aan mee. We denken dat het daardoor inderdaad ook doelmatiger kan uh, uh, gaan. Dat juichen we uh, toe. Uh, dus in die zin, uh, dat heeft ons niet uh, verrast en daar zijn we allemaal al druk mee bezig. Maar waar gaat het dan vanmiddag over? Uh, vanmiddag zal het uh, zeker gaan over die 13 miljoen bezuinigingen en in hoeverre de overheid zich ineens bezig kan gaan houden met uh, de inhoud. Want enerzijds zeggen partijen, er moet een heldere scheidslijn zijn tussen kerk en staat... En anderzijds wordt hier gezegd: wij gaan erover wat levensbeschouwelijk is en niet. En volgens mij zijn daar in het verleden zelfs uitspraken door de Hoge Raad over gedaan. dat de overheid daar niet over gaat, wat nee. levensbeschouwelijk is. Nee. Ook is ons niet duidelijk wie dan uiteindelijk moet bepalen wat levensbeschouwelijk is of niet. In ieder geval, onze achterban, onze kerken zijn van mening dat wat wij nu doen. dat als levensbeschouwelijk is. en hebben daarom ook ingestemd met de missie van de ICON. en met de missie van de ZVK. Wij staan gewoon voor wat we uh, uh, doen en zien dat ons leven is of het nou op tv is, ook op radio, ook op internet. Goed. Um, uh, we horen nog van u kortom. Dank voor het uh, aan de telefoon komen. Nu Martin Frauberg, dat is de directeur van de ICON. Zometeen het Mediaforum. Dat doen we vandaag met Jascha Morali en Ruben Oppenheimer. Nu eerst Doral Megens. Radio 1, het nos journaal. Op Schiphol zijn Rijsambtenaren actie aan het voeren voor een betere CAO. Al sinds februari praten de bonden en overheid niet meer met elkaar. De bonden eisen 2% meer loon, maar minister Donner houdt vast aan de nullijn voor ambtenaren zoals in het regeerakkoord is afgesproken. kwart van de mensen die op een spoorwegovergang om het leven komen is man. En bijna de helft daarvan is jonger dan 30. Dat zegt spoorbeheerder ProRail. Vooral jonge mannen nemen grote risico's door alarmbellen en gesloten spoorwegbomen te negeren. Gemiddeld kost dat tien mensenlevens per jaar. Het blijft onduidelijk of er een Nederlander is onder de 44 slachtoffers van de Russische vliegramp. De Russische autoriteiten hebben dat gezegd, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het niet bevestigen. De toepolev stortte gisteravond laat neer voor de landing in Petrozavodsk. En het aantal doden na de dubbele bomaanslag in Irak is opgelopen tot 22. Zeker 30 mensen raakten gewond. In de provinciehoofdstad Diwaniya ontplofte kort na elkaar twee bommen bij het huis van de gouverneur. De meeste slachtoffers zijn bewakers van die gouverneur. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment overheerst de bewolking en zeer lokaal valt er nog wat lichte regen. In de loop van de middag prikt de zon af en toe tussen de wolken door en neemt de kans op neerslag verder af. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 graden aan zee, 20 tot 21 graden in Utrecht en lokaal 22 graden in het zuidoosten. Vanavond is het overwegend droog met tal van opklaringen. Komende nacht meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt niet veel kouder dan 12 tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking en in de loop van de dag toenemende kansen op een bui, vooral in het binnenland.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 Uh, Ruben, een paar weken geleden kwam jij hier om te vertellen over jouw uh, nieuwe plan. Hè? Dat was eigenlijk een beetje door de noten ingegeven toen. Uh, het tekeningetje waarbij uh, lezers dan zelf de tekst mochten invullen. Ja. En dat kreeg een vervolg, zei je, toen Dat is nou. me erg goed bevallen, ja. Ik heb sinds, die, uh, sinds ik dat af en toe doe, heb ik zeeën van tijd over... die ik aan andere leuke dingen kan besteden. <lacht> al die grappige teksten, die zijn <lacht> ja, ik, ik doe geen fluit meer. <lacht> en ik krijg er toch voor betaald. Prima. Maar uh, serieus, ik heb een aanbod gekregen van NRC Next... om, een, om er een zomerserie van te maken... Vanaf 4 juli uh, wordt er iedere dag in de, in de krant en vervolgens op de website een afmakertoon geplaatst. Daar kunnen mensen op reageren. De uitsluiting is dan s'avonds nu op of 7, 8. Moeten we nog even kijken. Ik kies daar uh, de drie leukste uit en één winnaar die komt de volgende dag. In de krant, met de, dus de tekening met de tekst van de winnaar. En dan komt een nieuwe uh, cartoon. Dat gaan we een, uh, proberen twee maanden vol te houden. En dan kijken we of, uh, of het leuk genoeg is om ermee door te gaan. Is dat iets voor jou, Sajan, om zo'n tekst dan in te vullen? Nou, wat ik fascinerend vind, is dit lijkt wel een beetje het effect van sociale media op de traditionele media. Ja. Hè? Dat het zo interactief is, dat je zo de, de lezer mm -hmm. betrekt bij wat je maakt. Dat vind ik, dat vind ik ja, een zo interessante is het, zo ontwikkeling. Is het, ook ontstaan. het is op Facebook ontstaan. Nou ja, dit dacht ik. Dit. <laughs> wat, wat niet tegenwoordig. Maar is het zo dat jij dan, een, laten we zeggen, zo algemeen mogelijke tekening maakt, of, of zit er wel nee, iets van een richting van de nee, tekenaar ook nee, in? Ik, ik wil wel. Ik ga een beetje variëren. Ik moet dat zelf ook dat moet een richting krijgen terwijl ik het aan het doen ben. Maar ik wil wel een beetje sturen. Jij zet voor me en de lezer mag inkopen. Ja, precies. Ik zal niet zeggen van nou, hier ligt de bal, kom hem maar halen. Ik probeer een mooie voorzet te geven die een aantal kanten uit kan en de lezer mag de hoek kiezen. Je krijgt niet een, een, een, een tekening van. Uh, Geert Wilders die op een stoel zit en wij moeten het allemaal maar invullen. Ah, misschien wel, dat is een goed idee. Nee, ik zal Geert Wilders zo omgekeerd op een ezel zetten of zo. Goed, goed. Iets van sturing. Uh, Sja, Sja, wij lezen alle bladers een beetje. Jij stond in de Veronica Magazine. Ja. Ah. En daar stond in Ik wil graag weer eens een keer op tv. Nou, volgens mij stond dat er niet. Nou oh, ja, maar zo. Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik word uh, zo ongeveer nog steeds elke week, ofwel door mensen op straat, ofwel door journalisten. Uh, uh, uh, uh, uh, nou ja, <laughs> en ook uh, gevraagd uh, uh, waar, één, waarom ben je niet uh, meer op tv? En dan zeg ik ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dan moet je maar aan de omroepbazen vragen. Ik ga niet over de programmering. en, en twee, wat zou je dan willen doen? Dus ik zeg, nou, er zijn allerlei onderwerpen die mij ontzettend leuk lijken. En een van de dingen die ik heb genoemd... Ik, ik heb met enorm veel plezier in de Achmea Kennisquiz... altijd tussen de quizvragen door gesprekjes gevoerd met, met kids van ja, of 12, 13. Uh -huh. En het lijkt me enig om een, om een discussieprogramma met, met, met die kinderen te ja, doen. Of de andere kant, of misschien een leuke dus... quiz bij, uh, bij, bij Max. Ja, maar dat het met die kinderen. Zeg dat valt schat, af. gaan we katten? <laughs> nee, helemaal niet. Maar Max is <laughs> zich toch al aan het ontwikkelen... als een soort van ja, avondrood voor presenterend Nederland... Ja, nee, maar dat dat dat. Uh, dit, ik, ik zat te denken aan de jongeren. Oké. Okay. <laughs> maar heb, hoe werkt dat eigenlijk? Als je. Uh, jij hebt heel veel gedaan op televisie, ja. dus het lijkt me toch dat al die mensen kennen jouw nummer kennen. Uh, of moet je daar zelf heel erg achteraan leuren dan? Hoe werkt dat? Nee, nou wat ik je zeg, ik, ik, ik zit helemaal ik, niet uh, achter iets aan. Ik, uh, heb, ik ben buitengewoon tevreden met mijn eigen praktijk. Uh, uh, ik, ik zit. Dag, ik doe dagvoorzitterschappen. Ik schrijf. Uh, uh, ik kan hier lekker mijn ei kwijt. Bij de wereld draait door af en toe. Dus ik ben heel tevreden. Ik heb een uh, bovenmodaal inkomen en tijd voor een kind. Dat, dat zijn werkende ja. moeders die daar wel eens uh, hebben. Uh, net nog een leuk congres in Barcelona gedaan. Nou, dat, is, dat is echt fantastisch. Maar als er zich iets aandient. Dan, uh, dan is het prima. Maar het is niet zo dat ik, dat ik nou. uh, de hele dag bij de telefoon zit. Van heel uh, Hilversum. Geef jij even nee. invulling aan mijn leven. Dat lijkt me een beetje. Laten we Even nog over, over iets hebben, want Hans-La Roes uh, is al, bezig met allerlei uh, afscheidsinterviews. Hè, de hoofdredacteur van NOS Nieuws, uh, van het journaal ook onder andere. Hij uh, stond in de zaterdag, maar ook in het Parool. En uh, daar zegt hij iets over deze zender, Radio 1. Want hij zegt, uh, laat Radio 1 allemaal nou gewoon door de NOS invullen. Dat scheelt veel, uh, veel geld. En uh, het wordt een betere zender ook nog. Wat, wat vind jij daarvan? Uh, uh, uh, geen idee. Is het, nu zo, is het nu zo slecht dan? Ja, ik luister nooit, dus ik weet het niet. Naar. Nee, oh. maar uh, hoe, ziet zich voor, hoe ziet hij dat voor? Dus ja, dat, je hebt nu de NOS en alle, ja, alle omroepen al die omroepen eruit gegooid worden? Ja, nou ja, dan dan hij zijn, een soort, hij zijn een volgens mij nieuwsier, toch? In plaats van beter. Ja, een soort van ja, dat... BBC. Ja, dat zou dan ook een voordeel zijn, dat het hier wordt. Maar ik denk dat bij Radio 1 duiding heel mm. erg hoort. Ja. Uh, en het zou natuurlijk een godsgruwelijke schande en treurnis zijn... als dit programma zou verdwijnen. Natuurlijk. Zeker, zeker. En al daarom... Nee, het, het, het lijkt mij een beetje, een beetje merkwaardig. Um... Het lijkt tegenwoordig steeds, dus sorry dat ik in de reden val... maar het lijkt tegenwoordig steeds een beetje de oplossing voor alles. Hè. Laten we alle omroepen bij elkaar vegen of afschaffen... en één uh, een soort... Een soort een bij elkaar gepropte uh, omroep te van maken. Ik ben bang dat je juist heel veel charme. Van bijvoorbeeld een omroep Max gaat kwijtraken. En de, de, die, die, die, juist die diversiteit op Radio 1 vind ik heel prettig. Ook dat er omroepen zijn waar ik niet zoveel mee heb. Waar ik per ongeluk wel eens naar luister, en misschien toch iets wel op ja. Ik ben bang dat je dat een beetje kwijtraakt. Want Nederland kan geen BBC-radio maken. Je krijgt natuurlijk wel door ook die bezuinigingsopdracht vanuit Den Haag. Dat, dat inderdaad iedereen naar elkaar gaat zitten wijzen. Ik bedoel hier in Hilversum zeggen we allemaal. Ja, ga maar bij die wereldomroep geld zien te vinden. Uh, bij de wereldomroep zeggen ze. Ja, wij moeten blijven bestaan. En waarom moeten al die. Uh, hè? Dus je, dat hebben ze wel bereikt. Dat iedereen. Nu naar dat elkaar. er paniekvoetbal uh, ja. uh, aan de andere gang is. Ja. Uh, ik, ik denk dat als je zo'n voorstel doet dat het niet zou moeten zijn vanwege een bezuiniging. Ik denk als je, dat je het dan vanwege een, een hele duidelijke filosofie zou moeten doen. Hè? En niet. Uh... Als je werkelijk denkt dat het kwalitatief wat oplevert. Ja, de, de, maar dan moet, je, dan moet je ook komen met, met een visie. Dan moet je zeggen. Nou, want we gaan dit en dit en dit toevoegen. En dat en dat en dat is niet goed genoeg. Maar als het puur is. Hè, want hij is natuurlijk toch een man van de inhoud, Larousse, oorspronkelijk. Als het dan puur alleen vanwege het geld. Dus ik denk, nou, daar dat, ja. dat, zijn andere oplossingen nou, voor. Laten we het over belangrijke zaken dan uh, rond Boshart. Oh, ja. en, en geen stijl. Ja. Ja, het was al dat akkofietje natuurlijk met de vadergids... waarin hij was afgebeeld als uh, Mladic, in een uniform van Mladic... in een satirische rubriek. Laten we dat er vooral even bij zeggen. Uh, geen stijl is daar oh, doorgegaan. het was niet serieus. Oh. Het was een satirische rubriek. Uh, geen stijlen is daarop doorgegaan. Die heeft uh, eigenlijk een beetje wat jij ook doet met, jou, ja. uh, met jouw tekstballonnetjes. Uh, tegen de lezers gezegd van nou, hier uh, is de basismateriaal. Ga er maar mee aan de slag. En maken wat moois om De fotofux zoals zij Kossien. dat dan noemen. Ron Bossart. En de trots overwoog nu om daar dan weer een, uh, gerechtelijke stappen tegen te nemen. Hebben ze niet gedaan uiteindelijk. Wat vind jij, Sascha? Moet uh, Ron Bossart gewoon nu even zijn uh, mond houden misschien? Laat ik uh, om te beginnen zeggen dat het vreselijk ingewikkeld is... om hier uh, je mening over te geven. Want als je zegt het is geen stijl, dan roept geen stijl. Nee, ha, ha, ha, daarom heten wij ook geen stijl. Dus het is, het is dus lastig om, om nog superlatieven uh, superlatieve te vinden... om te beschrijven wat je hiervan vindt. Ik vind het niet elegant. Ik vind Ron Boshart, bovendien een jongen van wie ik denk... Nou, die heeft dat niet verdiend. Het is volgens mij een hele aardige jongen. Ja, maar uh, dat is juist daar gaat grap, het niet om. Eh, daar gaat het niet om. Uh, Nee, nee, nee, nee, dat ben, nee. dat ben ik niet met je eens. Ik, ik vind dat uh, er een relatie mag zijn, dat heb ik ooit geleerd mag, in de ja. martial arts. Tussen uh, de, de, de trappen die iemand zelf in uitdeelt en zijn incasseringsvermogen. Ja, er zijn dat mensen. Nee, niet. dit is niet de tweede keer dat je hem mag interromperen. Okay. Die mag ik even uitspreken. <lacht> um... Ik, er zijn bijvoorbeeld uh, uh, mensen uit, uit jouw hoek. Hè, mensen die satirisch zijn, ook op televisie. Als daar een keer een programma van wordt afgekraakt. Nou, die huilen een krokodillentranen. Dan denk ik kom, kom, moet je kijken wat jij tegen andere mensen roept. Dus ik, ik dan, dan vind ik dat ze dat ook een beetje moeten kunnen opvangen. Maar ik vind deze jongen, die roept volgens mij nooit iets boosaardigs over ja. mensen. Mag ik Laat ik Ja, Ruben. Ik ben heel blij dat u de regels van de satire in Nederland niet, uh, niet bepaalt. Uh, dat doen wij zelf. Um, Ron ik, ik Laat ik eerlijk zijn, ik dacht tot, tot dat dat relletje begon... dat Ron Boshart een, een, een typetje van Carlo Boshart was. Dus hij heeft in ieder geval, voor mij heeft hij bereikt dat hij op de kaart staat. En hij staat nu op de kaart als... Een beetje een mieperig mannetje dat uh, totaal niet inziet... dat hij hier niet bijna zelfs niet eens persoonlijk wordt gepakt. Wat die satirische rubriek Lucky TV doet... en waar die heel erg goed is, zowel op tv als in, in, in beeld in de VARA-gids... is om zaken met elkaar te, uh, in verband te brengen die zo absurd zijn... die zo ver uit elkaar staan... dat je daardoor een soort van chemie krijgt die iets met je doet... Ron Bossart is de ideale schoonzoon. Ja, goed, nogmaals, ik dacht, ik weet dus nou dat hij echt bestaat. Ik heb hem een beetje verdiept in de man. Het is een schat. Ik zou hem zo op mijn kat laten passen. In de programma's ben. doet hij allemaal. Dat's, ja, dat weet ik niet. Um, ik, zei, ik zou hem met mijn kat vertrouwen. Maar uh, de man is, is, is, is, is de knuffelbeer van, uh, van Nederland. In ieder geval van dat deel van Nederland dat hem kende. En die staat zo ontzettend ver weg van die, van die benadits. Ik kan me niet voorstellen wie wie als ander Nederlands bekend, bekend Nederlands figuur had kunnen gebruiken om... Om in deze rubriek, waarbij dus, en dat doet hij vaker... een bekende Nederlander zogenaamd uh, een make-over krijgt. Ik heb Mart Smeets voor de geest als, als Bassi. En het is zo overduidelijk satire. Uh, dat ik... Ik had heel graag... Ron willen uh, adviseren. Jong, lacht erom over een week. <laughs> ook eerder is iedereen het vergeten. En nu blijft er aan Ron een, nee, dat, het luister, luister. kleven van de man. Is een, het, is een, het, is een, het is een beetje een klein zielig mannetje. Nee, luister, dat ben ik in eerste instantie met je eens. Maar om dan uh, te gaan roepen, schiet, schiet maar raak. En dat hij als Hitler en weet ik wat allemaal wordt afgebeeld. Nee, dat vond dat... hij blijkbaar zelf. Dat vond hij nou weer heel leuk in tweede instantie. Want hij twitterde eerst dat, de, dat hij daar ook aangifte ging doet. Op geen stijl. Ja, en, ja, hij twitterde dus over die mm -hmm. foto. Uh, op geen Stijl dat hij uh, dat aangifte ook daartegen ging doen. Toen hebben ze waarschijnlijk aan alle kanten aangevraagd: Alsjeblieft, rondbind in. Maak jezelf nou nog niet nog belachelijker. En nu zegt hij, las ik ergens in, in een interview dat hij er ontzettend smakelijk om kon lachen. Want het was heel duidelijk satire. Nou ja, als dat ja, in eerste geval opmerking niet heel... is. De is strategie, lijkt mij. Ja, Had hij dat maar eerder gekozen? Ja, ja laten we nog la, even één een dingetje. Want er is een onderzoek gedaan naar het voetbalcommentaar. Dat is ook wel interessant. Een onderzoek heeft uh, zitten turven. En wat blijkt, het barst van de stereotypen en vooroordelen. Uh, Surinamers worden vaak als fysiek beschreven. Even gespierd of uh, klein van stuk. Uh, Latijns-Amerikaanse spelers die niet scoort en de bal niet afgeeft... die is te veel met zijn ego bezig. Uh, nou ja, dat zijn zo wat van die dingen. Uh, Ruben, wat zegt dit over het voetbalcommentaar? Uh, alles. <laughs> ik, um, ik, ik kijk geregeld voetbal en... Um, ik wilde laatst de, de kampioenswedstrijd tussen Ajax en Twente kijken. Nou ja, toen heb ik een paar euro betaald. Dan krijg je een code, dan kun je de wedstrijd live bekijken. En dat ging mis, want er waren te veel mensen die inlogden. In paniek ben ik op internet gaan zoeken. En hoera, hoera, ik kon de wedstrijd... via een of andere obscuur Zuid-Amerikaans kanaal bekijken. Met, <lacht> met Spaans commentaar. Ehm um, uh, en ik heb genoten. Ik verstond er geen woord van. En ik miste het niet. En ik luister ook wel eens een keer op, uh, op andere zenders naar voetbalcommentaar. Het is dan niet altijd fantastisch. Ik ga nog niet zeggen dat in het buitenland alles geweldig is. Maar in Nederland hebben we, naar mijn mening, één originele voetbalcommentator. Dat is uh, Evert de Napel. Nee, niet Evert de Napel. Hoe kom ik daar nou bij? Oh, god, sorry. Sorry, <laughs> sorry Evert. Uh, theo nee, Theoreids, maar ook niet. Die is al ja, Ik ben aan het zoeken. Zal ik het van Franks jou Nook? nemen? Frank Snoeks. <laughs> Frank Snoeks, die, die is nog wel enigszins grappig. En voor de rest zijn het inderdaad mannetjes die uh, heel vaak dezelfde metaforen gebruiken. Uh, ja, jij wat kijk jij wel veel om naar, te kijken en te luisteren? Ja, ik kijk wel voetbal en uh, het is heel grappig. Ik uh, het, het, het is een bolwerk van wit heteroseksuele mannen van middelbare leeftijd. Ik heb de uh, Champions League finale in Barcelona gezien, wat heel leuk was want prachtig vuurwerk. En wat mij opviel was dat ik bijvoorbeeld veel meer vrouwen daar in beeld oh ja. zag als commentator. We mm hebben -hmm. uh, alleen maar Barbara Barend. Ja, maar ik, ik, zag, ik, ik zag veel meer vrouwen daar. En uh, in Frankrijk zie je ook dat het heel gepolitiseerd is. Hè? Dat gekleurde elftal. Het wordt ook Black Blanc Beurre genoemd. Wat een verwijzing is naar de Franse tricolore. De Franse vlag. Uh, daar is, zijn voortdurend ook, ook allerlei gesprekken over. Uh, uh, de invloed van Zidane bijvoorbeeld. Die, die ook op een gegeven moment groot is geweest. Dat, heeft echt, uh, dat was lastig voor, voor Le Pen toen, toen. Maar wat heeft het met commentatoren te maken? Uh, trouwens, je, dat... je, je, zoekt, je zoekt toch werk? Zou dit niet fantastisch zijn van jou? Ik, ik zoek geen werkschat. Het, het is een misverstand. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> um, maar het is wel een originele gedachte. Ik geef overigens morgen, morgen aan nu Sport een interview over, over Barça, omdat het mijn favoriete club is. Maar wel, wel degelijk van belang. Hoe je praat over spelers. Mm -hmm. Omdat uh, voetbal, dat is echt zeg maar, het brood en spelen van nu. Mm. Het is heel, je ziet dat politici eromheen halen, je ziet dat die beeldvorming is belangrijk. Uh, uh, kijk naar wat een, de rol van een bekken bij, bij, bij, bij die koninklijke, koninklijke huwelijk. Dus ik, ik vind dat enige nuancering uh, niet, mm. uh, niet overdreven is. Meer vrouwen in de sportjournalistiek. Nou, dat wil zeggen, trouwens in het wielrennen zo heb je wel, uh, wel tennis, vrouwen die tennis ook. Ja. Maar in het voetbal zouden er wel wat meer vrouwen mogen. Misschien. Dat zou uh, aardig zijn. Uh, voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Dat waren Sachar Murali en Ruben L. Oppenheimer. Wij gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we deze week alleen maar met mensen die Vromans heten. Dat zou u kunnen denken, want gisteren hadden we ook al een Vromans. En het toeval wil dat dat de vader is van de man die straks mee gaat doen. Dennis Vromans uit Lelystad. Dus het wordt ook een onderlinge familiestrijd misschien wel. Dat gaan we zometeen doen. Eerst nu een liedje van Silo Green. Dat gekke dikke mannetje. Oh, dan ben ik ook stereotype bezig misschien wel. Here is Bright Lights, Bigger City. I've been living for the weekend, but no, not anymore. Because here comes that for me you're feeling that Friday's famous fall. Yeah, I'm looking for some action, and it's out there somewhere. You can feel the electricity all in the evening air. And it may just be more of the same, but sometimes... You won't do, Cause you know that you're just mine De zanger van Niles Barkley, die kent u misschien nog wel crazy. Dit doet hij helemaal eens eentje. Silo, Green dus en Bright Lights, Bigger City. Als gezegd, Dennis Vromans gaat vandaag meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Zevende jaar, uit Lelystad. Welkom. Dankjewel. je Je vader zat hier gisteren en dat is puur toeval, hè, begrijp ik. Nee. Oh. Ja, ik had uh, ja, wel via mijn vader ingeschreven. En... Ja, ik zou eigenlijk hier op 7 juni komen, maar door toetsen ben ik hier ja, gewoon op de 21ste. Ja, maar dan is het puur toeval dat je net in dezelfde week zit als ja, de vader, dat want dat, dat had dus dat ook anders kunnen zijn. Dat uh, dus dat wordt een beetje een strijd tussen jullie. Hij had gisteren 60 punt, ja. dus daar moet je in ieder geval overheen, ook om de weekwinnaar te worden. Ja. Um, we gaan kijken hoe ver je komt. Eerst bepalen we de nieuwsfactor. De nationale nieuwsquiz. Vijf categorieën misbruik, oplopend van lichte seksueel getinte aanrakingen tot jarenlang misbruik. Dat moet duidelijk meer zijn dan een financiële richting. De bischoppen en kloosterorden erkennen dat ook het maken van excuses cruciaal is. Geld is een. Uh, uh, daar moeten we niet te veel aan ophangen. Die daad was vrij snel voorbij, maar dat iemand zijn leven daardoor verstoord geraakt is, ja, dat wordt niet in de beoordeling van die daad meegenomen. Ja, een schadevergoeding voor slachtoffers van seksueel misbruik... dat adviseert een commissie die onderzocht hoe de katholieke kerk... moet omgaan met zaken als claims en aansprakelijkheid. Hier is vraag 1. In bijzondere gevallen kan dat compensatiebedrag oplopen tot welk maximum? 5000 euro. Dat is niet goed, het is 100.000 euro. De vergoeding varieert van 5000, dus tot een ton. En het hangt af van de ernst van het misbruik. Vraag 2. De commissie die deze compensatielijst heeft samengesteld... is vernoemd naar de voorzitter. Hoe heet deze commissie? Ik weet het niet. Dat weet het niet. Nee, nee? Niet meegekregen? De commissie Lindenberg. Uh, Sievert Lindenberg is namelijk uh, de voorzitter. Hij is hoogleraar privaatrecht in Rotterdam. De commissie bestaat verder uit twee advocaten, meester Meist Michels en meester Wildeboer. Okay. Vraag 3: Nederland is niet het enige land waar wordt gesproken over een compensatieregeling. In welk ander Europees land kregen slachtoffers gemiddeld 63.000 euro... en maximaal zelfs 300.000 euro, deels betaald door de overheid? België. Dat is niet goed. Het was ook het eerste Europese land dat excuses kreeg van de paus En dat was namelijk Ierland. En daar is inmiddels al meer dan een miljard aan schadevergoedingen uitgekeerd. We gaan naar de vraag met een geluidsfragment. Vraag 4. Wie is hier aan het woord? De schepmaaltijden, de schepschotels die we hier serveren, dat is eigenlijk een onbeperkt etenbuffet. Dus ik zou willen voorstellen dat we een beleid invoeren waarbij de schepschotel één portie behelst. En als je meer zou willen, dat daar dan ook een vergoeding voor betaald moet worden. In geval van Partij voor de Dieren, maar ik ben nu even de naam kwijt. Um, Gouwe, uh, oude hand. Ja. Dik, hand, ja. ja, die kwam er zo ineens even uit de, de hooggoed inderdaad. Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, dat klopt. Gisteren debatteerde de Kamer over eten en drinken. De Partij voor de Dieren wil de dagelijkse schepschotel afschaffen in het kader van de milieuvriendelijkheid. Maar ook, uh, uh, ook, ook is het een bezuinigingsmaatregel, zegt ze. Het ging trouwens over de schepschotel in het Kamerrestaurant zelf, geloof ik. Vraag 5. De schepschotels waren niet het enige dat gisteren ter discussie stond. Als het aan het CDA ligt, wordt wat voortaan ook niet meer in de Kamer geserveerd? Die weet ik niet echt. Ik had het gisteren gehoord, maar ik weet... Nee. Water. Dure watertjes in flesjes. Uh, ook niet meer. Het moet, uh, moet gewoon kraanwater worden. Ja. Uh, laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Die kan je ook nog wel gebruiken. aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? Het gaat om één term die we graag willen horen. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik ben nog van de oude stempel. 3. Mijn blauwe variant is niet alleen voor jongens. Mijn roze niet alleen voor meisjes op 19 zones reis je met mij door het hele land. Stripkaart, stop. En dat is goed. Uh, de minister wil mij per 1 juli afschaffen, maar GroenLinks en PvdA hebben aanvullende eisen. Dat zou de laatste aanwijzing zijn geweest. Het ging inderdaad over de strippenkaart. Uh, op die strippenkaart stempel je. En uh, hij is dus ouderwets. Vandaar de oude stempel. De um, blauwe strippenkaart is voor reguliere passagiers. De roze is er voor kinderen en studenten en 65-plussers. Als je 20 strippen stempelt, 19 zones plus een basisstrip... dan mag je 3,5 uur door het land crossen. Vandaar dus. En, uh, GroenLinks en PvdA willen dus dat er een speciale roze over je chipkaart komt... en een klachtenloket. En ze willen dat mensen een mailtje krijgen als ze zijn vergeten uit te checken... waarbij ze hun geld makkelijk terugkrijgen.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 Vandaag uit de stelling. De stelling luidt, de vergoeding voor stoppen met roken moet in het basispakket blijven. Sinds begin van dit jaar kunnen rokers de hulp die zij nodig hebben om te stoppen vergoed krijgen uit het basispakket. Maar nog geen half jaar later vindt het kabinet deze maatregel te duur. Dus deze stopcursussen verdwijnen uit het basispakket. Nou, allerlei organisaties die daar druk mee zijn, die zijn boos. Ze gaan een petitie aanbieden vanmiddag bij de Tweede Kamer. Want zeggen ze, deze bezuiniging gaat 35.000 mensenlevens kosten. De stelling dus, de vergoeding voor stoppen met roken moet in het basispakket blijven. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms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 Kofie was dat dus en, uh, uh, een liedje van haar. We gaan uh, naar deel 2 van de quiz. Dennis Vromans, 70 jaar uit Lelystad. Factor 3, dat betekent 21 vragen. Goed om uh, in de buurt van die 60 punten te komen. En dat wordt heel lastig, maar we gaan toch kijken hoeveel je komt. 90 seconden de tijd. Als je een antwoord niet weet, pas roepen. Dan uh, gaan we door naar de volgende vraag. De uh, dan zou nu de... Uh, de Nationale ja. Nieuwsquiz. Welke oud-dictator is bij Verstek veroordeeld tot 35 jaar? Ben Ali. Dat is goed. Het pensioenconflict. Binnen welke vakcentrale loopt steeds hoger op? Pas. FNV. Een viool van welke vermaarde bouwer heeft op een veiling bijna 10 miljoen pond opgebracht? Pas. Stradivarius. In welke Europese stad hebben tientallen jongeren vannacht redden veroorzaakt? Pas. In Belfast. Een oud-minister van welk land is gearresteerd in een seksschandaal? Uh, Frankrijk. Dat is goed. Hoe heet het staalbedrijf uit IJmuiden waar de komende jaren banen gaan verdwijnen? Pas. Tata stijl Van welke schilder is een onbekend schilderij ontdekt in Groot-Brittannië? Pas. Caravaggio. Hoe heet de Amsterdammer die op zijn debuut in, op Wimbledon meteen het toernooi uit Sijsling. is gespeeld? Dat is goed. In welke stad is een granaatbom door de ruit van een Amsterdam. modewinkel gegooid? Dat is goed. In de Filipijnen zijn enorme overstromingen doordat wat voor planten de rivier blokkeren? Pas. Dat zijn waterlelies. Welke gemeente mobiliseert zoveel mogelijk inwoners in de strijd tegen een ondergrondse gasopslag? Uh, Noord-Holland. Gemeente, bergen is het. Wat voor dieren zijn aangetroffen op de Utrechtse heuvelrug? Alles. Dat is goed. Een feestje bij de zoon van welke oud premier kost zijn klasgenoten 10 pond? Pas. Tony Blair. Waarmee hebben 400 Britten een nieuw Guinness Book of Records record gevestigd in Wales? Pas. Naaktzwemmen. De GGD wil dat scholen hun leerlingen minder makkelijk welke pijnstillen verstrekken. Pas, dat is goed. Wat voor dier is in Nigeria opgepakt vanwege een autodiefstal? Pas geit. Een van de sterren uit welke MTV-programma is bij een autoongeluk om het leven gekomen? Um, Ryan. Ryan dan. Ja, hoe heet het programma? Chickens. Ja, die tellen we nog even mee. Dat ging inderdaad om het programma. Uh, dat zijn er uh, zeven goed, maal drie. Kom je op Eén, 21. 21. Je vader heeft gewonnen voorlopig. Maar of hij daar week weer naar wordt, dat weten we aan het eind van deze week. Jij bedankt voor het meedoen. Je krijgt ons prijspakket mee. En een goede reis terug naar Nederland. We belden ons zometeen weer. Nu eerst het NOS-journaal. Ik geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV. Dan kom je tot Twee Dingen. Two Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert het Zomerreces.